Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. Soudaan krijgt voor anderhalf miljard dollar aan humanitaire steun. Dat hebben landen beloofd tijdens een internationale conferentie in Genève. Onder meer Duitsland en de Verenigde Staten maken miljoenen dollars vrij. In Soudaan woedt sinds april een zware strijd tussen het regeringsleger en de RSF-militie. Naar schatting zijn 3.000 mensen omgekomen door het geweld in het Afrikaanse land. De Amerikaanse en Canadese kustwacht zoeken met onder meer vliegtuigen... naar de kleine duikboot die vermist raakte op weg naar de Titanic. Ook schepen en sonarboeien worden ingezet. Sinds zondagmiddag is er geen contact meer met de onderzeeër. De in totaal vijf opvarenden waren toen net begonnen aan de expeditie. Het wrak van de Titanic ligt op een diepte van bijna 4 kilometer. Zo'n 600 kilometer uit de kust van Canada. Dat bemoeilijk de zoektocht. De oefenwedstrijd tussen Nieuw-Zeeland en Qatar is gestaakt. Een voetballer van Qatar zou racistische dingen hebben gezegd... tegen Michael Boksal van Nieuw-Zeeland. Toen de scheidsrechter niet ingreep... besloten de Nieuw-Zeelandse spelers na de rust niet verder te spelen. Op de snelweg bij Dinteloord is een auto op een kudde losgebroken schapen gebotst. Twaalf schapen zijn omgekomen en de bestuurder van de auto raakte gewond... meldt Omroep Brabant. Door de aanrijding botsten ook enkele andere auto's. De snelweg werd enige tijd afgesloten om de schapen weg te halen. Het weer, vannacht kans op buien en onweer. Het koelt af naar een graad of 17. De komende dag begint droog en zonnig, maar smiddags zijn er regen- en onweersbuien. En ook kans op hagel- en windstoten. Het wordt 25 tot 30 graden.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 Yeah. Such a perfect place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 Jij bent titer, ik het klavier, het leek me ook ster. Nou mij ook, het leek me ook ster. Het leek me ook sterk.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 Ik Ik weet het Zijn koeien zijn zwak. Ik weet het niet. Zijn koeien zijn zwak. m'attend weet het niet. Zijn koeien zijn bébé m'attend son côté niet. Zijn koeien zijn zwak. Ik weet het niet. Zijn koeien zijn zwak. Ik weet het niet. Ik neem I ik ah, ik neem het, ik neem ah, When I lose control My love for you is real, but I can't journey. Oh, hey. And for you, girl, the song I say Yokoso CFM I'm at in the LA Hills LA Hills Drop the chills I'm a spaceship in the galaxy You know what I want yeah You know what I need. in my mind We're in between in between. Lost me. Be me. you know what I want yeah You know what I need I'm party in the LA Hills LA Hills Drop the chills I'm a spaceship in the galaxy You know what I want, yeah. You come talk to me, give it all to me. You know what I want, you don't want I need. Don't go too far from me. Life's short, get alone with me. If you give me all of you, you got the rest of me. I'm at this party in the LA, yeah, LALs. Yeah, drop the chills, I'm a spaceship in the galaxy. You know what I want, yeah, you know what I need. I'm sitting on my way. You know what I want, yeah, you know what I need the night